Verder wordt de gemeente verzocht met de Heer, eerbied te luisteren naar het lezen van een gedeelte uit Gods heilig, dierbaar en ons alleen ter zaligheid leidend woord. Wat u opgetekend kunt vinden in Exodus, daar van het negende hoofdstuk, van vers 13 tot 35. We noemen nu Exodus 9 vanaf vers 13. Toen zeide de Heere tot Mozes, maak u morgen vroeg op en stel u voor farao's aangezicht en zeg tot hem. Zo zegt de Heere, de God der Hebreën, laat mijn volk trekken dat zij mij dienen. Want ditmaal zal ik al mijn plagen in uw hart zenden en over uw knechten en over uw volk. Opdat gij weet dat er niemand is gelijk ik op de hangse aarde, want nu heb ik mijn hand uitgestrekt opdat ik u en uw volk met pestilentie zou slaan en dat gij van de aarde zou verdelen worden. Maar waarlijk daarom heb ik u verwekt, opdat ik mijn kracht aan u betoonde en opdat men mijn naam vertelde op de hangse aarde. Verheft gij zelf nog tegen mijn volk, dat gij het niet wil laten trekken? Zie, ik zal morgen omtrent deze tijd een zeer zware hagel doorregenen, desgelijks in Egypte niet geweest is, van diende de af dat het gegrond is tot nu toe. En u zendt heen, verhader uw vee en alles wat gij op het veld hebt, alle mens en gedierte, dat op het veld gevonden zal worden, en niet in huis verzameld zal zijn, al deze hagel op hem vallen zal, zo zullen zij sterven. Wie onder Pharaohs knechten des Heer een woord vreesde, die deed zijn knechten en vee in de huizen vlieden, dat hij zijn hart niet zette tot des herenwoord, liet zijn knechten en vee op het veld. Toen zeide de heren tot Mozes, strek uw hand uit naar de hemel, en er zal hagel zijn in het gang zee land, Over de mensen en over het vee, en over al het kruid des velds zee land. Toen strekte Mozes zijn staf naar de hemel, en de heren gaf donder en hagel, en het vuur schoot naar de aarde. En de Heer liet hagel regenen over land. En er was hagel en vuur in het midden des hagels vervangen. Hij was zeer zwaar, desgelijks is er een gangse land nooit geweest sinds dat het tot een volk geweest is. En de hagel sloeg in het gangse land. alles wat op het veld was van de mensen af tot de beesten toe. Ook sloeg de hagel al het kruid des velds en verbrak al het geboomte des velds. Alleen in het land Gozen waar de kinderen Israëls waren, daar was geen hagel. Toen schikte farao heen naar Iep Mozes en Aaron en zeide tot hen, Ik heb mij ditmaal verzondigd, de Heer is rechtvaardig, ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuurlijk tot de Heer, want het is genoeg, dat geen dondergods nog hagel meer zijn. dan zal ik jullie dan laten trekken, en gij zult niet langer blijven. Toen zeide Mozes tot hem, wanneer ik ter stad uitgegaan zal zijn, zo zal ik mijn handen uitbreiden voor de heren. De donder zal ophouden, de hagel zal niet meer zijn, opdat gij weet dat de aarde des heren is. Nog thans u en uw knechten aangaande weet ik, dat gij lieden voor het aangezicht van de heren God nog niet vrezen zult. Het vlas nu en de herst werd geslagen, want het herst was in de aar en het vlas was in de halm. Maar de tarwe en de speld werden niet geslagen, want zij waren bedekt. Zo ging Mozes van Farao ter stad uit en breide zijn handen uit tot de heren. De donder en de hagel hielden op en de regen werd niet meer uitgehoten op de aarde. Toen Farao zag dat de regen en hagel en donder ophielden, zo verzonderde hij zich verder, en hij verzwaarde zijn hart, hij en zijn knechten. Al zo werd Farao's hart verstokt, dat hij de kinderen Israëls niet trekken liet, gelijk als de Heer gesproken had door Mozes. Tot zover. Wat we trachten om het aangezicht der scheren te zoeken. Volmaakt, aanbiddelijk, heilig en zalig God in de hemel. Wil onze ziel bekleden met kinderlijke vrees en met waarheid en oprechtheid. Voor u die hoge zalige God in de hemel, voor wie we niet kunnen bestaan. Hoe zullen we dan tot u naderen? Op deze biddag, een dag van afzondering, een boetedag. Waarin we boete moeten doen en behoren te doen van onze schuld en van onze zonden en ongerechtigheden. En ook een zegen af te smeken over ons samen en over uw kerk. En over ons land voor het seizoen waar we mee begonnen zijn of waarvoor staan. Maar wie is tot die dingen bekwaam? Och, u mocht de onmisbare invloed van de geest als gebed willen schenken. We hebben wel de vorm en het is nog groot. Als we nog bij elkaar mogen komen aan de morgen van deze werkdag. En dat u daartoe nog een hart geeft, want ook dat is nog een gave gods. En dat mochten we ook wel waarderen. Maar als we u missen, dan missen we toch het voornaamste. En als we de geest des gebeds missen, dan is het toch maar in de vorm. En de vorm kan u niet behagen, want dan zegt u de dag het tier van mijn aangezicht weg. Maar zou u de echte geest des gebeds willen schenken, voor en met elkaar, opdat we aan een troon mogen komen met onze grote nood. Want we zijn in zo'n grote geestelijke nood. Maar nu zijn we in bijzonder samengekomen voor onze natuurlijke noden en behoeften. Van u af te smeken en u voor te dragen. Maar waar moeten we dan beginnen en eindigen? Och dat we in onze onwaardige plaats zouden worden en dat we bij geestelijk licht zouden zien dat we al uw zegeningen verzondigd en verbeurd hebben. We kunnen het wel voor u beleiden, maar ons hart is dan nog niet op de rechte plaats, want we zijn rechthebbende schepselen geworden en we leven en doen als rechthebbenden. Dat komt openbaar wanneer u in tegenheden met ons wandelt en wanneer gij tegen ons ingaat en ons met kruis en verdrukking slaat en als het ...dat lang duurt... ...dan komt het openbaar... ...dat onze harten niet vernederd zijn... ...maar dat ze tegen u... ...de levende God ingaan... ...en dat mocht nu ook... ...dat smart worden doorgenade... ...en dat we zo onze schuldbrief... ...in deze dag thuis zouden mogen krijgen... ...en dat we het zouden zien... ...dat we tegen u de zalige God... ...gezondigd hebben... ...en dat we in een verkeerde... ...verhouding staan tegenover u... Gij hebt ons rein en volmaakt... Maar we zijn van u de zalige God afgeweken in ons verbondshoofd. Maar dat niet alleen, we doen ook niet anders dan datzelfde herhalen. Van u afwijken en afgoeren. En de schuld nog dagelijks meerder en groter maken. En ieder in het zijne. En ieder op zijn eigen manier. En ieder in zijn eigen omstandigheid. Of we voorgaan of dat we leden zijn. We zijn ieder schuldig in ons eigen leven. Persoonlijk, en dat mocht nu door genade ontdekt en opgebonden worden. opdat we met onze persoonlijke schulden werkzaam zouden mogen worden aan de troon der genade. of het u behagen mocht in de toren daar zo'n te gedenken. en met een oog van gunst op ons neer te zien. zou u met ons handen naar onze zonden schulden. oh dan zouden al de zegeningen van ons geweerd worden. Maar gij doet nog niet met ons naar onze zonden. Hoe vaak woken we wetten schonden. Gij straft ons maar naar onze zonden niet. Is er nog een pleitgrond bij u aanbiddelijke heren. Is er nog een pleitgrond waarop we mogen pleiten. Om een zegen af te smeken voor ons te samen. In het seizoen wat voor ons ligt. Och wil u dat dan bekend maken. En in het hart openbaren. Het ligt wel verklaard en geopenbaard in de Bijbel, maar u mocht het in onze ziel willen verklaren en openbaren, opdat het voor ons een pleitgrond mogen zijn om het goede van u af te smeken. En is een grondslag en een pleitgrond in het Noachitisch verbond. En dat is groot, dat saaiing en oogst en zomer en winter niet meer zullen ophouden. En dat ze doorgang zullen vinden en voortgang vinden. En dat mocht u dan ook willen doen in het seizoen wat voor ons ligt. Daartoe mocht u willen zegenen de arbeid van onze handen. In de nakker, in de landbouw en in de Teelt te te te dat... Gezegend mogen worden door uw goedheid We zien dat u in de veeteelt komt te slaan Jaar in, jaar uit, dan in de ene uh, groepen, beesten, en dan onder de anderen, nu in het pluimvee, waar we een sprake van uitgaan, och, het mag ons ook wel tot bezinning brengen, wat ook de oorzaken van mogen en kunnen zijn, uh, dat gij ons daarin treft, of dat het ons vernederen zou, en dat het zouden mogen inzien, waar zijn we ook mee bezig. Dat mocht ons zo vernederen voor uw aangezicht. En zo mocht u die mensen die gedupeerd zijn geworden ook willen ondersteunen. Want die hebben het moeilijk en zwaar. Maar gij zou toch ook ondersteuning kunnen geven daarin. U mocht ook willen zegenen het werk onze handen. In de handel en de verkoop. En in de industrie. En in de kantoren en op de fabrieken en... En ieder waar hij in bezig is, het zijn de verzorgende beroepen of in het onderwijs, ieder in het zijnen, mocht u het werk onze handen willen bekronen met uw zegen en met uw kracht en met uw sterkte, dat we lichaamskracht en lichaamssterkte ervan zou, voor zouden mogen ontvangen. Want het is maar een wenkje, het is maar een ogenblikje en we liggen op bed. Onze krachten. We zijn in een ogenblik verteerd en we kunnen niets meer. En we zeggen smorgens, och, dat het avond waren. En we zeggen s'avonds, och, dat het morgen waren. Die lange akelige nacht, ik weet er niet door te komen... O, het mocht u behagen ons voor ramp en leed te bewaren, ook naar het lichaam. Ziekten doen allerwegen de ronde in elk gezin, meer of minder. U mag de herstelling genadig willen geven, en dat het ons ook mogen bepalen bij onze broosheid en bij onze zwakheid. En als we levensmoed en levenslust en levenskracht krijgen, dat we het dan ook elke dag zouden mogen waarderen. Want het is een gave gods, want als u het ons onthoudt, dan zinken we gewoon weg in het niet. En dan hebben we geen kracht meer om uit bed te komen. Maar dat geeft u nog in uw goedheid. Dat mocht u ook wel een bestendigen gedenkende, oude oh, de jeugd, de scholieren op de scholen, het zij bij het basis of het voortgezette onderwijs, wilt ze ook geven wat nodig is, ons verstandelijk vermogen is een gave gods een grote gave, want als we het moeten missen, dan wordt het wel gezien wat er van een mens terecht komt. En daarom geef dat we het ook mogen besteden tot nut van de maatschappij. En het zou grootste wezen dat ook tot nut van uw kerk zou mogen zijn. Daartoe mocht u een zegen willen geven. En ieder in zijn ook de moeders en vrouwen in het gezin. Wat ook zwaar is, de vrouwen heeft uw knacht Paulus getuigd. Dat ze het huis wel regeren, maar dat is toch ook nodig... En de werking van boven. En de ondersteuning van boven. In alles zijn we afhankelijk. Binnen en buitenshuis, dat we het mogen gevoelen. En dat gij uw zegen ook wilde bekronen. de kinderen en inder de oude mensen wil ons geven. Ook bij het klimmen van de jaren en in de ouderdom. Dat we ook gesterkt mogen worden. Want de ouderdom en de oude dag... Dat brengt soms de zwaarste lasten met zich mee... ...terwijl we dan de minste krachten hebben. Moeilijk, maar gij zou het nog kunnen ondersteunen. Gedenkende, oude oh, de zieken die er zijn... ...u mocht ze willen beter maken. En in ieder zijn rouw en smart en droefheid... ...ook in de tijd die weer voor ons ligt... ...wil we de weduwe zijn tot een man... ...de wezen tot een vader... En de weduunaren tot een vertrooster, gesterkt te mogen worden en bovenal vernederd voor u. Als we maar aan de zijde gods mogen vallen, in de zwaarste kruisen zijn dan licht. En zo mocht u ons samen dan willen bezoeken, maar ook uw kerk, oh wat nood. Waar Nederlands kerk zich in bevindt, u hebt nog een overblijfsel behouden, we mogen nog een dag van afzondering hebben, maar we smeken van u om de geest, de vernedering, de verootmoediging, terugkeer naar de levende God, o dat uw kerk in de schuld geplaatst mogen worden en dat u daartoe de waarheid wilt zegenen. Het zij dat ze gepreekt wordt, het zij dat ze gelezen wordt. Wil u het vergezellen dat het woord gezaaid mogen worden... In de toekomende tijd, en dat het een diepe wortel mag schieten. en dat het ook een gewenste vrucht mag dragen en voorbrengen. waarin gij verheerlijkt wordt. en dat arme zondaren aan de middelaarskroon van de Zoon van God gehecht zouden worden. tot eeuwige zaligheid van verloren mensen. en tot de heerlijkheid en de glorie van de Zoon van God. want uw kroon moet toch bloeien. en uw kroon moet toch zegenvieren op aarde. o, dat gij daartoe wonderwerken. ...wil geven en uw kerk wil bezoeken... ...daar waar ze verdrukt en vervolgd wordt... ...om het woord wil of om de waarheid wil. Gedenk die mensen in hun kruis en druk... ...wilt ze sterker ondersteunen, bemoedigen... ...en dat ze getrouw gemaakt mogen worden... ...in de getuigenis van uw woord... ...van de levendige God... ...de noden van al de voorhangers... ...och het getal is klein en weinig... ...wil oprechte mensen uitstoten in uw kerk... Oprechte mannen die geoefend zijn in de bevindelijke waarheid, die getuigenis omdragen van de levendige kerk, en die de bazuin aan de mond zetten van wet en evangelie en zegen en vloek, in oprechtheid en onpartijdig mogen verkondigen, die hun hart van liefde omdragen tot genarme, onbekeerde medemens, en die het Sion Gods beminnen met geest en leef, Rijd uw vleugel over ons uit, zegen uw volk. Verblijt uw erven en wijd hen en verhef hen tot in eeuwigheid. Die genade smeken we van u. Ook voor degenen die met ons niet kunnen opgaan, wil thuis nog een onmisbare zegen geven, opdat de waarheid zijn kracht onder ons mogen doen. Dat smeken we van u om dienst wil, die de getrouwe voorspraak in de hemel is en blijft voor trouweloze mensen. Amen. We zingen van Psalm 95. Het vierde en het zesde vers. Hij is een God die ons behoedt. Wij zijn het volk en de schapen goed. Die van hem wel gewijded werden. Hoort hij heden zijn stemmen klaar. Wilt toch je harten zo gaar. Niet verstokken nog ook verherden. En wat er verder volgt in het zesde. Daar ik veertig jaren een paar. Met hem veel arbeid had voorwaar. En wat er verder volgt, 4 en 6 van 95. een ernstig woord, wat we ook voornamelijk in deze tijd waarin we leven wel ter harte mogen nemen, namelijk een man die dikwijls bestraft zijnde de nek verhard zal schielijk verbroken worden, zodat er geen genezen aan zijn. Een mens voornamelijk onder de waarheid opgevoed gaat niet ongewaarschuwd naar de eeuwigheid. Dat zien we ook in Gods Woord. Kwam de Heer de Eerste Wereld lang te waarschuwen voordat hij het oordeel ging voltrekken? 120 jaar lang heeft Noah gepreekt Ze kwamen daar ook met genoegen te aanschouwen, maar ze bekenden het niet voordat de Heer zelf de deur had toegesloten. Maar toen was het te laat. Ziet ook in het particuliere leven bij Hovni en Pinahas, zonen van Eli. Ze werden van Gods wegen gewaarschuwd, nog wel door een man Gods en ook door hem vader. Die zei, wanneer een mens tegen de goden zondigt, zullen de goden hem oordelen. Maar wanneer een mens tegen God zondigt, wie zal voor hem bidden? Ik heb eens gelezen dat er een man was van, die viel van een hoge steiger af, maar zijn val werd gebroken door een boom. En toen hij tot verbazing van de toeschouwers eigenlijk zonder letsel op de grond viel, zei hij, hier is een godswonder gebeurd, dat de Heere mij gespaard heeft. Maar hij kwam zijn hart te verharden. En daarna zei hij, onkruid vergaat niet. Maar tussen de middag lag hij te slapen op een bankje, en hij viel er vanaf en was dood. O, God laat zich niet bespotten maar hij komt nog eenmaal, tweemaal of driemaal of vele malen ons te waarschuwen, totdat de maat eens vol is. En zou dat ook niet voor ons vaderland gelden, mijn geliefden? O, wat hebben de knechten in hun geschriften, land en volk, teruggeroepen tot de God van onze vaderen. Maar er was geen genezing meer aan. Nu hadden wij gedacht om met de hulp des scheren, uw aandacht op deze bededag daar nog wat nader bij te mogen bepalen. Naar aanleiding van hetgeen u voorgelezen is uit Exodus 9, en daarvan het 27ste en het 28ste vers, waar Gods woord aan onze tekst al dus luidt. Toen schikte farao heen en riep Mozes en Aaron en zeide tot hen, ik heb mij ditmaal verzondigd. De Heere is rechtvaardig. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddelozen. Bid vuriglijk tot een Heere, want het is genoeg. Dat er geen dondergods nog hagel meer zijn. Dan zal ik u trekken laten. En gij zult niet langer blijven. We wensen met de Heer hulp uw aandacht te mogen bepalen bij Pharaohs verharding onder Gods roepstemmen. Ten eerste verhard ondanks zijn schijnbekering. Ten tweede verhard ondanks Mozes voorbeding. Ten derde verhard ondanks de scherenwaarschuwing. Want dan nog met een enkel woordje ter toepassing met de waarheid tot onszelf in te keren. <coughs> Mijn geliefden, we worden verplaatst in de tijd van Israël, wanneer ze in Egypte verkeerden. Toen verkeerde zijn zware dienstbaarheid. Maar de Heer <coughs> kwam aan zijn verbond te gedenken. Hij kwam het volk van Israël smekende en biddende te maken. Och, ze waren in zulke diepe druk. En nu is de druk ook nog groot als het meewerkt om ons te roepende te maken tot een levendige God. Maar daar wordt schier niet meer over gesproken, over het grote gevaar wat ons boven het hoofd hangt dan kunnen we zien dat de Heer ons overgeeft aan het goedanken van ons eigen harten. Maar de Heer kwam tot Mozes en Aaron te sturen... om al zo middelijk zijn volk te verlossen uit de klauwen van Farao. Maar juist wanneer de Heer begint om Israël te verlossen... dan worden de lasten nog steeds zwaarder. Zo zelfs dat Mozes tot God komt te spreken... Nu weet ik het ook niet meer hoor, want in plaats dat er verlichting komt, komt er allemaal verzwaring. Nu moesten ze zelf stro gaan zoeken en ook nog de stenen leveren. Maar toen riepen ze tot God in de benauwdheid. Och geliefden, welke voorbidders zouden er nog zijn in ons land om de oordelen Gods nog af te wenden. O, oh, dat we biddende gemaakt werden. Biddende werden ze van druk bevrijd. Ze hoopten op Gods goedheid talentheid. Er zou nog verwachting zijn, als er bidders waren voor land en volk en kerk. Want zie, dan komt God wonderen te doen voor zijn volk. Maar die eerste wonderen die de Heer deed, die deden de tovenaars ook na. Ze konden ook hun staf in een slang veranderen. Ze konden ook water in bloed veranderen. Ze konden ook kikvorsen doen opkomen. Want je moet echt niet denken dat de Satan onder de toelating Gods, als een engel des lichts ook niet veel vermogend is. En dat zie je ook wel in onze dagen. Dat er zoveel mensen zijn die veel veranderen. Maar die als het ware van een stok in een slang veranderd worden. En veranderen in listigheid en in bedrog om maar wat te zijn en wat te vertonen. Maar dat is geen waarachtige vernieuwing. Ze blijven hun slangen aard en vergif houden. De tovenaars konden het water ook in bloed veranderen, een grote verandering. Ze konden ook kikvorsen laten opkomen. Och, mensen, kikkers zijn er in onze dagen ook genoeg. Ze springen overal overheen. Onze vaderen hebben het al gezegd: Er zal een tijd en een geslacht komen die overal overheen springt, omdat er zulke blindheid is. Er is in de kerk een schier heen onderscheidende kennis meer. O, oh, we kunnen op het uitwendige wel zien. Maar, we missen, maar als we de ware genade van Gods geest missen, dan missen we toch het voornaamste. En daarbij wordt de bestraffende man ook nog gemist. En dan kunnen we de wereld wereldgelijkvormigheid aan de hand houden. En dan wordt ze ook niet meer bestraft. En dan wordt er ook niet meer nauw op toegezien. Ofwel het ware werk des geestes in de mens is. Of dat het slechts het nabijkomend werk is. Maar kom. Stof wordt in luizen veranderd. Als de tovenaars dat zagen, zeiden ze, dat is de vinger Gods. hoor. Dat nieuwe leven, dat moet God geven. En dat is ook waar. Dat heb je in het geestelijke ook. In vroeger dagen waren er kinderen gods, die hadden niet zoveel gaven en talenten. Maar er ging zoveel kracht vanuit. En als die mensen soms een gebedje deden, zo eenvoudig als het dan was, dan kon je het zo horen, dat hebben ze van God geleerd. Dat komt omdat de ware vreze Gods erin ligt en ingevoeld wordt. Maar dan zijn er velen die door zongen reden, maar je mist de vreze Gods. Vroeger hadden sommigen een uiteinde dat God voor zijn eigen werk kwam in te staan. Maar we hebben er ook velen gezien die een hoofd vol kennis hadden en meer niet. Oh, we hebben het wel menigmaal meegemaakt. Van anderen die veel kritiek op een ander hadden. En zelf een grote bekering bespraken. En grote zaken. We hebben een man gekend waar we eens naartoe moesten om hem ernstig te waarschuwen. Maar het viel in verkeerde aarde. En hij heeft ons toen overal vooruitgemaakt. Mijn oude vader leefde ook nog. Hij zei, jongen, jongen, kijk het maar achteraan. En zie, een paar jaar later heeft God afgerekend. En nu, mijn geliefden, nu is het een biddag. Zult ge erom denken dat er een God is die leeft? Maar het is nu een bijzondere biddag om ons te bepalen bij het werk... en dan ook wel op de nakker. Maar dat niet alleen dat God ook de andere werken mogen zegenen. In de hantering en in de neering en overal waar God u geplaatst heeft. Want als die zegen Gods gemist wordt in het werk, dan kunnen we vroeg opstaan en we kunnen laat naar bed gaan, maar dan wordt toch het voornaamste gemist. Want God is het degene die de zijnen als in de slaap geeft. Dat wil niet zeggen dat hij het in luiheid geeft, maar in diepe afhankelijkheid van hem. Maar kom, in Egypte volgde de ene plaag op de andere, Ze werden allemaal zwaarder. De Heer had reeds pest geheven onder het vee. Duizenden beesten kwamen er te sterven. En toch werd er in Israël nog onderscheid gemaakt. Geen hond kon zijn tong verroeren. Wel, wel, Farao. Heb je er nou nog een erg in dat de Heer bezig is tot je te spreken? Heb je er nu nog een erg in dat dat niet goed gaat aflopen? Nee hoor, hij gaat door. Zo is het ook in onze dagen met land en volk en kerk. Er is geen buigen voor God. Zodat de Heer ons als met verblindheid komt te slaan. En dan nog menen op de goede weg te wandelen. En daarom, de Heere zal doorgaan. En daartoe heeft hij Mozes groot gezag. Zelfs de tovenaars kunnen niet voor hem bestaan. <kijkt> Och, wij gaan ook door, zodat er geen stem en geen opmerking meer is. Maar dan zal iedereen het oordeel ook moeten treffen. Maar we denken, het zal ons niet treffen... Het Is een ander. We komen het altijd op een ander toe te passen. Och, dat zien we toch ook zo duidelijk in onze dagen. Het is de verharding die hand over hand toeneemt. Maar ziet als dat volk niet wil bukken, dan zal het moeten breken. Daarom de wolken pakken op elkaar. O, Farao, dat gaat niet goed. Dat zal zwaar weer worden. Er komen zulke buien. Het is verschrikkelijk. Zodat de schier niets meer overschoot. De Heere had nog gewaarschuwd. Hou je vee maar binnen. En hou je knechten ook maar binnen. Want ik zal mijn stem doen horen. En die daar nu nog uitwendig geloof aan gaven. Die houden hun knechten en hun vee binnen. Maar ook dat uitwendig geloof wordt nu schier niet meer gevonden. Dat historisch geloof gaat ook zo ver weg. En het beslag van de waarheid komt zo hand over hand in te trekken. Kijk, de lucht wordt zwart. Bliksemen doorklieven het luchtruim. stem des Heeren wordt gehoord. De stem met macht en met majesteit. Die stem waardoor de hinden hun jongen werpen. Hoor je het geweld van de mogendheid des Heeren? Kijk eens naar die grote hagelstenen die er vallen. Het doodt mensen en beesten. En toch waren daar mensen die zo brutaal geweest waren om op de stem dasheren geen nacht te geven. O oh, nou is het genoeg. En kijk eens naar de beesten in het veld die buiten lopen. Ze worden dodelijk getroffen. O oh, Farao, de knechten van Farao zien het. Terwijl Farao zo ongevoelig is. Die knechten gaan naar hem toe en zeggen, wel koning, houd toch op. houd toch op om jezelf tegen die God te verheffen. Laat dat volk maar trekken. Zie je het nu niet dat er niets meer van ons overschiet? Dat zouden wij in deze tijd ook kunnen zeggen. De verharding is zo groot, ondanks de schijnbekering. Want als we dit woord lezen, zouden we toch wel goede gedachten krijgen van Farao, Want daar staat, toen schikte Farao heen. Dat wil zeggen, hij beklom zijn troon en hij liet mannen roepen. Ja, tussen de buien door. En hij zei tot hen, kom, ga eens naar Mozes toe. Kom, ga eens naar Aaron. Ga die mannen eens halen. Want nu gaat het niet goed hoor, dat zie ik nu ook. Zouden ze nog voor ons een gebedje willen doen? Houd die man ineens. Dat hebben we zelf in deze week ook nog meegemaakt. Dat mensen in de nood vroegen. Oh, zou je nog een gebedje voor ons willen doen? En dan denken we weer terug aan onze eigen jeugd en jongheid. Dat er zo menigmaal nog gevraagd werd tot elkander. Als de mensen in ongelegenheden en in noden verkeerden... Als ze tot elkaar vroegen, zou je voor ons willen bidden? Zou je nog voor ons willen zuchten? Maar ook dat wordt haast niet meer gehoord. Daar komen Mozes en Aaron naar farao. Die mensen zijn nogal buigzaam. Terwijl Mozes en Aaron al zo dikwijls voor de gek werden gehouden door farao. Ze zijn al zo dikwijls moeten komen, maar er was geen ware vernedering. Maar nu worden ze weer geroepen. Ze gaan tussen de buien door naar Farao. Dacht je dat ze het behoud niet zochten van hun arme ziel en ook van die van Farao? Dacht je dat ze er verblijd mee waren, dat dat volk zo gestraft werd? Och, ze wensten alleen maar dat ze voor die God mochten buigen in stof. Ja, volk van God... Die zelf gewaar worden dat ze van zichzelf nooit voor God kunnen buigen. En nooit meer op dat plaatsje kunnen komen. Die wensen en weten dat ook voor een ander. Want die weten dat dat het zoetste plaatsje is. Maar waar we van onszelf niet kunnen of willen komen. En zou men dan niet wensen dat we daar zelf en dat een ander daar mag komen. Daar staan ze voor Farao. Ik heb mij ditmaal verzondigd, zegt de koning. O Farao, dat woordje ditmaal, dat hoor ik toch niet graag. Ditmaal verzondigd. Wel Farao, heb je dan maar één keertje gezondigd? Het was anders bij die Samaritaanse vrouw. Die zei, zie een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Als God maken, komt te overtuigen, dan kan het wel eens zijn als God ons komt arresteren bij één zonde. Maar daar blijft het dan niet bij. Dan wordt het een register van de hemel tot de aarde. En brengt God ons terug op elk plaatsje wat wij al vergeten hadden, waar we tegen God gezondigd hadden. Nee, dat woordje ditmaal, dat is niet goed, Farao. Och, dat moet uw leven licht verzondigd, dat moet u bekennen. Maar Farao zegt nog meer, het is rechtvaardig. Dat is een gezegde, daar kun je hoop op krijgen. Als de mensen zeggen, het is rechtvaardig, God straf. Doch het was toch niet anders dan later bij Saul, die tegen David zei, de Heere is rechtvaardig. Als het alleen in een uitwendige overreding ligt, dan wordt het steenend hart niet verbroken voor de Heer. Dan worden we zelf niet uitgeschakeld. En daarom het is slechts een uitwendige vernedering. Maar, mijn vrienden, als nu zo'n uitwendige, Ninavidische vernedering in ons land mocht komen, oh, zou je daar niet blij mee zijn? En hoor eens. Farao gaat nog een stapje verder. Ik daarentegen en mijn volk zijn goddeloos. Het oude volk zei wel eens, wanneer ze beleidenissen aanhoorden van de mensen, laat het maar overwinteren en laat het maar overzomeren. Wij kunnen wel mooi praten en een mooi beleidenis hebben, maar komt op de ware beleving aan. Och, dat het nog eens gevonden werd op deze middag, Dat de hartsverbrokenheid voor God nog eens gevonden werd. Anders zegt de Heer, doe het getier maar van mijn aangezicht weg. De Heer ziet naar waarheid in het binnenste. Dus ondanks deze schijnbekering... Die... Door die eeuwige borg en middelaar. En dat op het laagste plaatsje mogen komen. O, oh, dat we aan zijn voeten mogen liggen. Dieper kunnen we niet zakken. Die eeuwige borg is dieper gezakt. Die is onder de vloek terechtgekomen. Maar wij moeten alleen aan zijn voeten komen. En dat brengt ons in de tweede plaats. Varao gaat vragen om Mozes voorbeden. Bid vurig tot een Heer. Het is alsof Varao wil zeggen. Nu merk ik toch wat op met die afgoden van Egypte. Die helpen je niet. En nu merkt ik dat die God van Israël. Dat die toch alles regeert en bestuurt. Toen ik deze tekst zag liggen. Zei ik. Ach Heere. Waar zijn nu de vurige bidders in ons land? Och Here, waar zijn die vurige bidders? Waar zijn de Elias, wiens gebed de Here verhoorde? En waarop drie jaar en zes maanden geen regen viel? Waar zijn de vurige bidders? Toen de oude dominee Pieter van Dijken nog sprak in Sint Maartensdijk, al was het in een schuur, hoewel er buiten nog meer stonden als in de schuur, toen worstelde die man aan de genadetroon. Toen waren er nog mensen. Er zijn nog oude mensen die het weten. Wat voor uitdrukking hij soms in zijn gebed deed. Dan zeiden: O God, nu zijn de mensen van een einde ver gekomen. Ze hebben allen een ziel voor de eeuwigheid. En nu sta ik hier. En ik kan geen woordje voorbrengen. O, mocht die eeuwige geest er nog eens eentje treffen? En zie. God kwam er toen soms twee of drie tegelijk in het hart te grijpen. Zoveel beslag leidt dat. Zodat zelfs de mensen van het dorp die om God nog gebod gaven, zagen dat er wat vanuit ging. En zijn toehoorders zeiden, dat is een man die staat in de bres tussen God en tussen het volk. O, waar zijn de vurige bidders? Die bidders die in de bres staan tussen God en tussen het volk. Die nog bidden om uitstel van het oordeel. matiging van het oordeel. Die nog bidden om de geest der genade en der gebeden. Opdat we onze zonden zouden betreuren. Voor het aangezicht des heren. En ons vernederen aan de voeten des heren. <tie> Als dat gebeurt, dan wordt het gezien. Oh, dan worden we ontdekt aan die bron van ongerechtigheid in ons hart. Dan kunnen we voor God niet bestaan. Maar als dat wordt gemist, als er geen ontdekking van onszelf is door de Heilige Geest, dan worden we brave jongens, dan worden we brave vrouwen. En dan zeggen we tegen een ander, genaak tot ons niet, want ik ben heiliger dan gij. O geliefden, een straaltje ontdekkend goddelijk licht, doet ons smelten voor God en voor elkaar. Het wordt een wonder dat we de aarde nog beslaan. De oude dominee Daan Bakker zei, Het is een wonder dat we niet vechten, want al de zaden van boosheid liggen in ons hart. Dan komt er een bukken en buigen voor God en elkaar. Farao zegt, dicht vurig tot de Heer. Och, we zien er toch zo tegenop om biddag te houden. Want we zijn er soms zo benauwd van. Want we moeten vurig bidden. En we moeten vurig spreken. En waar moet dat vuur vandaan komen? Van onszelf hebben we het niet. Alleen maar sprankjes van ons eigen vuur. Dan kunnen we wel woorden gebruiken. Maar dan hebben we geen vuur van Gods geest. O, dat dat vuur van Gods geest ons kwam brengen in de tollenaarsgestalte. O God, wees mijn zoon daar genadig, om vervuld te worden met die geest. En dan zegt Farao, het is genoeg. Het is nu ver genoeg gekomen. Er blijft niets meer van ons over. Toen schiet eens op bid vurig tot een Heer. Er komt weer al een bui. En al het foutgewas gewas, dat gaat eraan. De beesten worden gedood. wouden niets meer over. Zouden wij ook niet, maar dan in een andere zin, evenals Farao moeten roepen, maak er haast mee, maak er haast mee, haast u, spoed u om uw levens haast u vurig tot God te roepen. <coughs> Heden zou gij zijn stemmen horen. Hart, uw harten niet. Roep vurig tot God. Maar niet zoals Farao. Och dat we persoonlijk tot die God gingen roepen om genade. Zone Davids, ontferm du mijner. Wat is de inhoud van het gebed? Roep vurig tot God op dat de hagel over mag gaan. En dan zal ik u laten trekken. Dan zal ik je niet meer langer houden. Dan ben je ook van mij af. Als ik maar van die hagel af ben. Dan krijg je je zin. Ja maar Farao, zo gaat het niet. U zou het voorwaardelijk voor God moeten buigen. En dan zal alle uitbeding ophouden. O dat om voorwaardelijk onder God te vallen. O dat puntje. Dan hebben we geen condities meer, dan hebben we geen voorwaarden meer. Dan worden we onvoorwaardelijk vernederd voor de Heer. En voor hem te mogen buigen is toch het grootst. En dan zou je zeggen als je dat hoort. Nou, Mozes zal zo'n dwaas wel niet zijn dat hij het weer doet. Want hij heeft al zo dikwijls gebeden. En het ligt toch niet zuiver bij Farao. Dus Mozes die zal nu er nu wel niet meer op ingaan. Ja, maar Mozes was juist de man waarvan de Heer zegt dat er geen mens zo zachtmoedig was als Mozes. En Mozes was de middelaar van het oude verbond. Dan zou je denken hij zal er nu niet meer op ingaan. Hij zal zo dikwijls bedrogen. Ja, maar Mozes zocht de ondergang niet. Mozes was onder de aanroepers van Gods naam. Het was een man die had verstand van kermen. Die zocht de heere gods en die zocht het goede voor zijn naast, ook hier in Egypte-land. Want wat zegt hij? Ik zal voor je bidden. Je kunt toch wel bang zijn, want ik zal het niet hier doen in het koninklijk paleis, ik zal het ook niet doen in Egypte. Ik doe het op de grens. Ik ga naar de rivier, dan zal ik bidden. Daar staat Mozes op de grens van Egypte en Gozen. En dan breidt hij zijn armen uit tot God. De Heer had die donder gegeven, de Heer had de hagel gegeven. Vreselijke toestand, hoe of het eruit zag op het land. Maar dan roept hij tot die God en breidt zijn handen uit. Daarnet zagen we de zon door de, zon door de wolken komen. En zo was toen ook. O, oh, dan is God zo tieren dan laten zijn een zonnetje weer schijnen. En u wist Mozes wel dat de alle gaven van bovenaf moet komen. En daarom roept hij, O Heer, wil u me uh, horen? <coughs> o Heer, ik heb daar gezegd dat Farao zal weten dat er een God is in Israël. Maar dat hij nogthans Israël niet zal laten trekken. Dat hij door zou gaan in de verharding. Maar zou u me toch willen horen? Zou u het nog een keertje willen laten zien dat u alle macht hebt in hemel en op aarde? En Mozes wordt verhoord. De donder gaat weg, de buien trekken weg, het zonnetje gaat schijnen. O oh, mijn geliefden, heeft de hagel de toevlucht der leugen in uw ziel ook al eens weggevaagd? Lever niks, geen schuilplaats meer over. Moest je roepen, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Gingen je armpjes ook naar boven? Breid je je armen uit naar de Heer in de Hemel? Ging je uitroepen, o, oh, nu zal het alleen maar van boven meer kunnen komen. Nu is van alle kanten afgesneden. O, oh, dat gij neerdaalde. O, oh, dat gij de Hemel scheurde. En dat die eeuwige borg zich kwam openbaar in uw hart, dan smelt je als was voor het vuur. Maar kom onze laatste gedachte. De Heere gaat door ondanks des Heeren waarschuwing. Dat is ons laatste punt. Want we moeten nog even opmerken dat de man dikwijls bestraft, zijnde dus zijn nek verhard verbroken wordt. Dat er geen genezing aan zij. Dat zien we bij Farao letterlijk vervuld. Want hij had zijn hart verstoken. Maar zie, dan zegt de Heer tegen Mozes: Breid je armen nou weer eens uit naar de hemel. Ik heb nog meer pijlen op een boog, man. Daar komt een plaag. De lucht ziet er zwart van. Zoveel sprinkhanen hebben ze nog nooit gezien. En die dalen precies neer op Egypte. Die enkele blaadjes die aan de bomen zaten en die enkele knoppen die nog uitspruiten, die zijn voor de springhanen. Ze eten alles op. Ze zou er benauwd van worden. O springhanen zijn er tegenwoordig ook veel. Ze springen over alles heen. Ze springen over het stuk der ellende, ze springen over de verkiezing, ze springen over alle zaken die God geopenbaard heeft. Het oude volk zei wel eens, je kunt het altijd horen of het van God is en of de predikanten van God gezonden worden. Waaraan dan, heb ik wel eens gevraagd. Wel zeiden ze als een onbekeerd mens het kerkgebouw verlaat en ze zeggen, nou, ik heb aangenaam geluisterd, dan is te vrezen of het beslag gelegd heeft op de ziel. Want als de leer van de vrije genade gods gepredikt wordt, dan komt verzet van binnen in het hart van de mens. Dat wekt de vijandschap op. Dat kunnen we hier zien. God had Mozes en Aaron gezonden naar Farao. Oh, wat werkte het toch een verzet. Ze hebben bij dominee van Dijken gereed gestaan op de dijk om hem ervan af te gooien. Vanwege de leer die die man bracht. Welke leer bracht hij? Hij wilde niets anders weten dan Jezus Christus en die gekruist. En als de mensen kwamen met wat opgeraapte godsdienst, dan zeiden, houd dat rommeltje maar bij je. Want dat heb ik zelf ook genoeg. Daar zit ik niet om verlegen. En God heeft die man zoveel willen gebruiken. Maar dan zien we weer dat Farao nu toch opnieuw weer benauwd wordt. Want hij laat Mozes en Aaron nogmaals roepen. En hij vraagt weer of ze voor hem willen bidden. Dus dat zegt toch nog wel wat. Hij zegt, hoe zullen jullie dan weggaan? Nou, zegt Mozes, we zullen drie dag reizen, moeten trekken in de woestijn. En alles moet mee. Nou, zegt Farao, goed, ga dan maar. En dan neem je je kindertjes maar niet mee, die laat je hier. Nee, zegt Mozes, dat kan natuurlijk niet. Dat onze kinderen achterblijven, er zal geen klauw achterblijven. En dan wordt Farao boos. weg. Ga weg scheer je weg. Jullie zijn nooit tevreden. Zo gaat het nog dikwijls voor mensen. Als we eerlijk met elkaar mogen omgaan, dan is het maak je weg. En dat terwijl men zijn armen uitbreidt naar het aangezicht des Heeren. <coughs> en zie, toen kwam er duisternis. Dikke duisternis. Wat een toestand. Drie dagen dikke duisternis. De ene hoefde de anderen... Och, de ene heeft de ander niet kunnen zien. Je had toen nog geen kunstlicht. Dus dat was toch een toestand. Ze hebben gewacht op de dag, maar de dag kwam niet. En iedereen heeft moeten scharrelen om zijn kleren te vinden. Maar ze konden net zo goed op bed blijven liggen. Want het bleef donker. Geen mens kon zijn werk doen... Vreselijke duisternis. En mijn geliefde is dat nu ook zo niet. Is geen stek donkere nacht. O, oh, we komen onze voeten te stoten aan de schemerende bergen. O, oh, het is donker geworden. Donker en duisternis. Stikke donker aan alle kanten. Maatschappelijk, landelijk, kerkelijk, huiselijk. En Gods volk leeft ook in de duister en moeten waarnemen dat God ze zo menigmaal vergeet vanwege het verlaten van hun eerste liefde. En zie, als ze dan zo duisterd wordt, dan is het niet meer langer te dragen. Dan zendt Farao weer boden. Nou, die hebben wel op handen en voeten moeten zoeken om tenslotte nog in Gozen te kunnen komen. En toen ze bij Mozes kwamen, zeiden ze: Mozes. Kom nog eens een keer. Nu gaat het echt niet goed meer, hoor. En weer is Mozes en Aaron gekomen. En dan komt de Heer ook weer door te trekken, want dan gaat Mozes en Aaron met Farao spreken. En dan zegt Farao, nu ik zal je toegeven. Je mag je kindertjes nu ook meenemen. Je vee moet je hier laten. Wel, zegt Mozes, maar dat kan niet. En hebben we niets om op te offeren voor onze God. Hoe kunnen we nu ons vee achterlaten? We moeten van ons vee offeren voor de Heer. En als Farao dat hoort, dan wordt hem zo kwaad. Scheer je weg, je zal mijn aangezicht nu nooit meer zien. En dan vat Mozes hem op zijn woord. Dat is waar ook, Farao, dat heb je terecht gezegd. Je zult mijn aangezicht niet meer zien. De maat is vol. Ondanks alle waarschuwingen en het taai geduld is de maat nu vol. Nu zult je het ondervinden dat er een God is die leeft en op deze aarde vonnis geeft. Nu zegt de Heer, zal ik doortrekken. Mozes, nu moet je tegen de kinderen Israël zeggen dat er bloed aan de posten van al de deuren gesmeerd moet worden. Want straks komt een engel des doods en die gaat voorbij. En dan moet er een lam geslacht worden tussen de twee avonden. En er mag geen gebrek aan zijn. En het bloed moet aan de posten gezien worden, anders komt een engel des doods. O mijn geliefden, zo is het ook in het geestelijke. Het is een eenzijdig godswerk. Van dat lam mag niets overschieten. Dat betekent dat Jezus Christus aan die gekruis de enige grondslag der zaligheid is. Hier alleen ligt de zaligheid. Hier alleen ligt de verlossing. Hier alleen ligt het vrije van Gods eeuwig welbehagen. En zie, nou komen ze ook uit te voeren. Want in die nacht als de slaande engel voorbij trekt. En al diegenen die bloed op de posten van de deuren. En op de zijposten en de bovendorpels hadden gesmeerd. Daar gaat de engel aan voorbij. Maar in Egypte was er geen bloed. Overal stonden de doodskisten. Overal moesten ze gaan begraven. O, oh, hoor de roede. En wie ze besteld heeft. O oh, dat doden nog levend mogen worden. Die dood liggen in zonden en misdaden. Dat ze het nieuwe leven uit God nog mogen ontvangen. Alleen dat ware leven uit God. Dat zal eeuwig leven. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genade gifte Gods. Is het eeuwige leven. Heer dat we de toepassing lezen zingen we van Psalm 68, het tiende vers. Gij hebt uw vijanden verjaagd om bij uw volksheer onversaagd te wonen vroeg en spade. Gelooft zij God die ons meteen onderhoudt en zegend gemeen door zijn kracht en genade. God de Heer is ons zaligheid, hij toont ons zijn goedgunstigheid.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 En oud, klein en groot, groot nog een enkel woord. De Heere komt op allerlei wijze ons nog te roepen en te waarschuwen. Er is een spreekwoord die zich aan een ander spiegelt, die spiegelt zich zacht. Ook in het verlopen jaar hebben in de buitenlanden veel rampen getroffen. Ook dan zijn er ons, onder ons veel zieken en zwakken. Maar God komt nog niet door te trekken. Het zijn nog maar kleine kloppingen. Het zijn nog maar kleine slagen. Maar er kunnen zwaardere slagen vallen. Zullen die dan ook niet helpen. Dan zal het oordeel van verwoesting volgen op het oordeel van verharding. Zodat de Heer de kandelaar van ons kan wegnemen. Ook dat op deze beide dag. Voornamelijk voor de overheid, dat we op deze bededag dat we nog om uitkomst leerden zuchten aan Gods genade troon. <tiek> maar wat hebben we toch een droge bededagen de laatste jaren? Want God wordt buiten gesloten. En wat komen we toch te leven als het ware of we onszelf kunnen redden? En wat is de verharding groot? Vaders en moeders, jongeling en jonge dochter, O, oh, wat een slagen heeft God al gegeven, Soms in het gezin, soms in de familie, En ook zeker door zijn woord en knechten. Dat hebben er al getrouwe knechten gestaan door God gezonden, Om u toe te roepen, dat ge u zoudt afkeren van uw zondige wegen. En dat u God de voet mogen vallen, om nog genade in zijn ogen te mogen vinden. Daarom onderzoek u zelf nou, wat heeft het uitgewerkt. Want ook al zou u nog respect en eerbied hebben voor de leraars van God gezonden. Dat zal op zichzelf niet baten. Och, je kunt er toch God niet mee ontmoeten. Oh, die noodzakelijkheid om God te samen te voeten vallen en om die eeuwige borg en middelaar te mogen leren kennen en de kracht van zijn bloed. En dat het voor uw ziel mag ervaren worden, de kracht van zijn bloed tot uw rechtvaardiging, tot heiliging en volkomen verlossing. Want er komt eens een tijd dat we dus samen voor God de rechter zullen staan. En dan zal het onderscheid geopenbaard worden. Dan zal het ene eeuwig aan Gods rechterhand staan. En eeuwig Halleluja roepen: de lof en de prijs, die komt onze koning toe. Zouden we daar ook staan? O, dat zou wel een eeuwig wonder wezen. Waarom was tot mij gemunt? Dan zal een vrucht van het eeuwig welbehagen. En een vrucht van onze oudste broeder, die nu zit om te oordelen, de levenden en de doden. O, oh, die hebben zichzelf geen plaatsje verdiend. Dat zijn ze aan de weet gekomen in hun leven. Dat ze alles hebben verzondigd. Dat ze in die huilende wildernis God hebben tegengestaan. <coughs> Dat ze God arbeid gemaakt hebben met hun zonden. O, oh, dat zal tot het laatste snikje alleen maar vrije genade zijn. En als ze dan door de doodsjardaan mogen komen, dan zal Kanaan het alles verzoeten. Alle druk en alle wederwaardigheden ja. zullen weggenomen worden. Want de erfenis die de Heer voor zijn volk heeft nagelaten, is dat ze door vele verdrukking moeten ingaan in het koninkrijk der hemelen. En toch, het is maar een verdrukking van tien dagen. Nu, een onbekeerde medemens, u leeft nog in het heden der genade. De Heer mogen het op uw harten binden. O, bekeert u tot Hem die leeft, en dat zijn volk nog een weinig troost mag ondervinden, dat het toch eenmaal de overwinning zal behalen door Hem die hen heeft lief gehad, in Hem zullen ze meer dan overwinnaars zijn, alleen door het bloed des lams, de Heer zegene de waarheid om Jezus wil. Amen. Eindigen met dankzij hem. <kliek> Heer, u mocht het zelf in onze ziel willen zegenen... en dat we de geest als gebed zouden mogen ontvangen... om ook onze armen op te heffen tot een grote God in de hemel... om ten zegen te mogen afsmeken voor elkaar... ...en voor onszelf en iedereen persoonlijk in het leven... ...in het huiselijke, in het kerkelijke leven... zich verzondig van onze kant... ...maar uit kracht van het eeuwige verbond... ...uit kracht van eeuwige genade... ...uit kracht van het eeuwig welbehagen... ...en uit kracht van de verdiensten van de Zoon van God... ...mocht u zelf uw zegenende handen uitbreiden over de gemeente... ...over de kerk des scheren in ons land... In de verzoening van al onze schulden en zonden. En daartoe vanmiddag de preek willen gebruiken. Tot lering en onderwijs. En in het voorgaan willen helpen door de geest des gebeds. Om Jezus wil. Amen. De slotzang is van psalm 77, het elfde vers. De naardbodem zag men beven, en gij gaf eenen een weg even door het meer, tot uw volks oorboor, daar geen voetpad was tevoor. Gij leidde uw volk bekwame, als een kudde schapend samen, door Mozes en Aarons hand, in dat schoon beloofde land. Telfde de vers van Psalm 77.